Dit is Renate Evers met het NOS Journal. Het drugsgebruik in de wereld is stabiel gebleven. Het blijkt uit het jaarlijkse World Drug Report van de Verenigde Naties. De cijfers over 2012 werden vandaag gepresenteerd. Wereldwijd waren er naar schatting 243 miljoen mensen die wel eens drugs hebben gebruikt. Dat is ongeveer 5% van de wereldbevolking. Het aantal verslaafden ligt rond de 27 miljoen. De hoeveelheid metamfetamine die wereldwijd in beslag is genomen... is in twee jaar tijd verdubbeld. Vooral in de Verenigde Staten en Mexico... was sprake van een explosieve stijging. In Panningen in Limburg is de politie bezig... met het ontmantelen van een drugslab. Gisteravond werden in een loods 14 vaten ontdekt van 200 liter. Waarschijnlijk zaten er chemicaliën in... waar amfetamine van wordt gemaakt. De inhoud van de vaten wordt nu naar buiten gebracht. De eigenaar van de loods is opgepakt. De inspectie voor de gezondheidszorg is een spoedonderzoek gestart... naar de dood van een bejaarde man in een revalidatiecentrum in Rotterdam. Volgens het centrum is er sprake van een tragisch incident. Bij een worsteling om de douchekop zou een stagiair... met haar elleboog op de kraan zijn terechtgekomen. Het veiligheidssysteem van de kraan werkte niet... waardoor de man heet water over zich heen kreeg. Hij overleed een paar dagen later. De familie heeft een ander verhaal. Het regeringsleger van Irak heeft daar aanval ingezet op ISIS-rebellen in Tikrit. Volgens de militairen trekken tanks en andere gepantserde voertuigen op naar de stad ten noordwesten van Bagdad. Tikrit werd twee weken geleden door ISIS ingenomen en is dus de geboortestad van de vroegere dictator Saddam Hussein. Het weer van tijd tot tijd zon, maar ook een paar flinke buien. In het oosten en zuidoosten kan het daarbij onweren, maximaal rond 21 graden. Morgen verandert er niet veel, vooral in het binnenland buien met kans op onweer. Dit was het dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In de Randstad staat er file op de A13 Den Haag-Rotterdam tussen Delft-Zuiden en Knopen-Kleinpolderplein 4 kilometer. Heeft te maken met de werkzaamheden en weekendafsluiting van de A20, Gouden richting Hoek van Holland. Tussen de Knopen-De Terbrechtseplein en Kleinpolderplein staat 5 kilometer. Tot zover zo de verkeersinformatie.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 But one standing tall. We deden allemaal even lekker mee in de studio aan de tolweg 10A van de CFM. Met deze single van Brothers Johnson en uh, Stamper. Even kijken hoor, nee, uh, Ben is er nog niet. Oh, oké. Okay. We wachten even op verbinding uh, met uh, Ben Veuge. Hij staat vandaag bij de vijfde... Uh, vijfde uh, re, nee, hoe heet dat nou? De vijfde dag, de vijfde keer dat de reddingsdag plaatsvindt bij de caserne aan de Lineastraat nummer twee hier in Zandvoort. Ja, en nou ben je er wel, hè? Ben je nou? Ah, oh, kijk, dan moest ik toch even een stukje lopen. Ja. ja nou, ja, ja. Rob, ja, het is. Het... Ik stond blijkbaar toch op een verkeerde plek voor de ontvangst. Dat heb je met live uitzendingen en uh, verbindingen natuurlijk. Dat, dat, dat, zo werkt dat. Goed, uh, Rob, we hebben net uh, even nog een babbeltje natuurlijk met de ambulance dienst. Een organisatie die we nog niet in de uitzending hebben gehad. Ik praat even met uh, oud-collega, broeder Johan. Johan, uh, hoe is de belangstelling vandaag? Nou, we mogen niet tegenvallen. Het is een uh, goede belangstelling. Uh... Ja. Benno. En, en, en uh, hoe heet dat? Kinderen zijn nog steeds heel erg geïnteresseerd. Hè? Met name in, in een, in een brancard. Ja, we hebben nu een uh, nieuwe elektrische brancard bij ons. En uh, op en neer met die brancard, dat, dat vinden ze fantastisch. Ja. Het is bij elkaar, heb ik begrepen, je drukt een paar knoppen in, dan gaat hij omhoog en dan gaat hij naar beneden? Ja, dat klopt. Het is vooral voor wat zwaardere patiënten, tot 300 kilo. En dan hoeven we zelf niet meer te tillen, zoals je weet hoe we dat vroeger deden. Ja, ja, ja, ja. Het is op een paar knoppen drukken en uh, dan gaat hij automatisch omhoog en naar beneden en ook bijna automatisch de auto in. Ook, ook zelfs de auto in. Ja, uh. ja, ja met een, er zit een laadsysteem op en dan uh, gaat hij automatisch vergrendelt hij zich en dan gaat hij zo. Uh... De auto in. Is dat, is dat zeg maar een, een nieuwtje voor uh, Ambulance Nederland? Ja, dat is een, een nieuw systeem. Ja. Dat is nog niet zo uh, bekend in Ambulance Nederland. Er zijn er, geloof ik, een stuk of vijf in Nederland rijden er rond, waar wij er één van hebben. Zo, ongelooflijk. Dus dat betekent dat deze Ambulance, even kijken, 144 staat erop, uh, nog wel eens buiten Halem of buiten de regio rijdt? Nou, daar moet nog een protocol voor komen, maar uh, ja, hij, hij wordt wel eens ingezet, ja, links en rechts. Uh, en hoe vaak komt het nou voor, Johan, dat, uh, de, dat er hele zware mensen op transport moeten? Nou, dat valt gelukkig nog wel mee. Ik, ik, ik, ja, antwoorden daarop heb ik niet zo snel paraat, maar uh, nou ja, goed, ik, één keer per maand zal dat voorkomen, niet heel vaak. Oh, toch wel, toch wel, ja. Um, hoe is het verder op de ambulance? Uh, vind je het leuk werk? Het is hartstikke leuk werk. Ik doe het nu twintig jaar, maar nog elke dag met heel veel plezier. Wat, wat vind je het leukste of het mooiste aan dit werk? Uh, de afwisseling. Ja. Ja, en het buiten zijn. Nou ja, vandaag zeker. Uh, <laughs> het is lekker weer, dus uh, het is heerlijk om buiten te zijn. En helemaal als je naar Zandvoort wordt gestuurd hè, met, met in de zomer? In de zomer op Zandvoort is wel een, een, een leuke plek om te zijn. Ja. Ja. Zeker. Ja, aan het strand. Hebben jullie nu ook veel drukker eigenlijk zomers hier op Zandvoort? Vergeleken met vroeger bedoel je? Nou, gewoon met, uh, met de winter. Ja, zomers is het wel, ja, natuurlijk wel meer, uh, meer aanloop van vakantiegasten en badgasten. Ja. Ja. Dus dat... En als je, dan worden jullie naar Zaltvoort gestuurd. Uh, dat noemen ze volwaardige scheppende ritten. Uh, waar gaan jullie dan het meeste naartoe? Het meeste zitten we dan wel bij de reddingsbrigades. Daar hebben ze koffie en uh, ja, gezellige praatjes maken. Dus de samenwerking is heel erg uh, stevig en goed, neem ik aan. Stevig en goed, met, uh, met uh, alle hulpdiensten in Zandvoort. Ja, en omgeving. Want hoe werkt het nou als je op het strand moet zijn? Want hier staat een enorme ambulance. Uh, ik neem aan dat je niet zomaar de strand rijdt. Nee, hij kan alleen, eigenlijk alleen maar op de verharde weg. En als het dan zandgrond wordt, dan uh, krijgen we hulp van de reddingsbrigade. Die komen dan met een landrover ons ophalen, een brancard achterin. En die brengen ons dan naar uh, de plek de onheils. Oké, okay. goed. Nou, dat, uh, dus, dan wordt die samenwerking nog verder in, uh, intensiever eigenlijk. Uh, ja, het, het, het, het, uh, meer dan vroeger, ja. Oh. Dus, uh, ze helpen ons uh, inderdaad met, uh, met de logistiek. Maar uh, ja, verleden is ook de eerste hulp uh, op het strand. Ja, ja precies. Uh, Johan, nou, uh, de ambulance dienst Haarlem halen was vroeger reed heel veel in Chevrolet's. Uh, maar dat wordt er steeds minder, zie ik. Ik zie steeds meer Mercedes rijden. Ja, ja de Chevrolet is er momenteel helemaal uit. Uh, verleden week is er nog een laatste feestje van de Chevrolet's geweest. Dan is de laatste Chevrolet weggegaan. En nu hebben we alleen nog maar Mercedes-sprinters. En is dat uh, omdat de collega's uh, in uh, Uimuiden, meer daar ook in reden? Uh, nee, dat is onze bewuste keus geweest. Uh, Mercedes zijn uh, wat, wat meer betrouwbaarder dan de Chevrolet. En de Chevrolet wordt ook bijna niet meer geleverd. Alleen maar op speciale aanvraag. Heel Nederland rijdt eigenlijk met uh, Mercedes het meeste rond. Johan, nog even het, het laatste, laatste onderwerp. Um... Er is een hardnekkig misverstand altijd bij de mensen dat ze zeggen uh, dat dat ze tegen je zeggen van welk ziekenhuis komt u? Ja, dat is correct. Uh, wij zijn niet van een ziekenhuis. Wij zijn of particuliere diensten en uh, in ons geval Haarlem zijn we nog een gemeentelijke dienst en uh, ambulances met ziekenhuizen uh, die bij ziekenhuizen horen, die zijn er eigenlijk niet. Nee. En even vooral duidelijkheid, de ambulances van Haarlem rijden ook hier in Zandvoort. De ambulances van Haarlem rijden ook hier in Zandvoort, dat klopt. Ja, okay. ja. Goed zo, dankjewel. En uh, succes verder vandaag. Ja, jij ook Benno. Benno, ik heb nog okay, even Oké, Rob. Ja, ja, hoe wordt besloten ja. naar uh, welk ziekenhuis uh, iemand gebracht wordt? Oh, dat ga ik nog even aan Johan vragen. Johan, uh, Rob vraagt, uh, van, uh, hoe wordt besloten naar, uh, als uh, iemand naar het ziekenhuis gebracht moet worden? Mag hij dat zelf doen of bepaalt allemaal onze dienst? Nou, uh, uiteindelijk bepalen wij dat, maar wel in overleg met de, met de patiënt zelf. Is een patiënt bekend in een bepaald ziekenhuis, dus het Spaarne ziekenhuis of het mijn gasthuis, dan, uh, dan kunnen wij hem daarheen brengen. Maar uiteindelijk, is, ja, is hij bekend in een ziekenhuis in Sneek, dan gaat dat natuurlijk niet door. Nee, nee precies. En dat is Rob, die is, die is, uh, he, is helemaal bekend door heel Nederland. Maar uh, dat gaat <laughs> dus niet door. Hij gaat gewoon naar uh, het Spanisch ziekenhuis. Naar een regionaal ziekenhuis. Het Spanisch ziekenhuis of het Kennenme Gasthuis. En dan, maar dan moet die patiënt dan wel met zijn klachten terecht kunnen, denk ik dan. Ja, als het echt uh, grote klachten zijn, zoals... Uh, uh, ernstig gewond. Ja. ja, ernstig gewond of hersenletsel. Dan gaan we door naar een academisch ziekenhuis uh, in Amsterdam Precies. of Leiden. Go ja, dat kan ook Leiden. Goed, Rob, vraag beantwoord. Jazeker, helemaal duidelijk. Oké, okay. da nou, tot straks. Dankjewel Benno en heel veel plezier Er zijn er trouwens uh, veel mensen vandaag op die uh, open dag. Ja, het is heel gezellig. En de, de, ik had net de burgemeester uitgezwaard, maar hij blijft maar terugkomen. Dus het is, hij, blijft maar hij, hij blijft maar terugzwaaien. <laughs> hij, hij blijft maar terugzwaaien. Dus, zo gezellig is het hier. Oké, okay, dankjewel Benno. Tot straks. What Tot straks. Mm -hmm. Tot straks.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 Closer than knit, the tight to the fit, it. and the chills stay away. Uh, uh, uh, yeah. Keep them in stride, the family pride. You know that faith is your foundation. Oh, no, With no, a whole no. lot of love and a warm conversation, but don't, don't forget that we're making you strong where you belong. And we're living in the love of a common people. Wat valt er vandaag toch veel te beleven in Nieuw-Noord bij de kazerne? De vijfde hulpverleningsdag die is daar vandaag gaande tot aan vier uur vanmiddag. En collega Benno Veugen is daarmee bezig. Zo dadelijk we schakelen we weer live over naar Benno. Je Paul Young en the Love of the Common People uit 1983. Beleef het ritme van Zandvoort ook op tv. ZFM Text TV op kanaal 45. En kijk je digitaal, dan ga je naar Kanaal 40. En zie je de nieuwe Michael Jackson en Justin Timberlake. En Love Never Felt So Good. Let me see Een geweldige single weer op de zaterdagmiddag bij CFM. De Stamford op zaterdag met de nieuwe Michael Jackson en Justin Timberlake. De love never felt so good. Het is negen minuten voor half vier geworden. Ja, het dorp Stamford heeft er weer een primeur bij. Een groep ondernemers maakt het namelijk vanaf nu mogelijk uh, om gratis wifi te krijgen op het uh, Noorderstrand. De ondernemers van de vent- en standplaatshoudersvereniging Stamford en Beach Point hebben hier gezamenlijk het initiatief voorgenomen. Ze hebben vijf zendmasten opgericht... zodat het bereik is van de Bloemendaalse kust tot aan het NH-hotel. Nou, dan volgt daarna de volgende stap. De volgende stap is van het NH-hotel tot aan het uh, Palace Hotel. Deze groep mensen wilden al eerder gratis wifi in Zalvoort mogelijk maken... maar dat stuitte op allerlei bezwaren. Men is verheugd dat er nu een begin is gemaakt... en uh, ja, dat is ook te danken aan de voortreffelijke samenwerking... met collega's college van BMW... En met name met de wethouder Andor Zandbergen. De wethouder Andor die mocht de openingshandeling vorige week verrichten. En hij is daartoe de centpaal overeind. De twee initiatiefnemers keken toe en stonden klaar om hun assistentie te verlenen. Zo symboliseerden ze dat ze door samenwerking iets moois voor het dorp tot stand kunnen brengen. Nou, een mooi initiatief aan het uh, Noorderstrand: gratis wifi. Dat moet eigenlijk door de heel Zalvoort gewoon overal gratis wifi. Zou een mooie service zijn naar de toeristen en de inwoners. voor collega Benno. Ik heb nog geen bereik hoor, dus dan weet je dat. Bij C-Vap gingen we terug naar begin jaren 80 met deze Nederlandse groep. Vitesse, hier met Rosalyn. Eens even kijken of de verbinding wel tot stand is gekomen. Jawel, daar is Ben Afheugen, live vanaf de Lineerstraat. Ja, dat klopt helemaal, Rob. En we gaan eens even praten met Marlies van de, het Rode Kruis natuurlijk. En Marlies, we hebben jou gevraagd omdat jij, jij schijnt gespecialiseerd zijn, te zijn in de kinder-HBO. Ja, tot op zekere hoogte wel. Ik geef inderdaad jeugd EHBO. En dat doe ik op het moment aan leerlingen van groep 8 van een basisschool. Uh, dus dat is leeftijdscategorie 10, 11, 12. En uh, wij hebben gezien dat de leerlingen op die leeftijd ontzettend veel enthousiasme en inzet tonen voor de EHBO. En dat zij ook daadwerkelijk al een heleboel EHBO kunnen waarmaken. En waar bestaat deze EHBO uit? Eigenlijk is het een, een simpele vorm van de reguliere EHBO... Dus de leerlingen leren wat ze moeten doen bij bloedneuzen, bij tanden die uit de mond zijn gevallen. Door bijvoorbeeld een vechtpartijtje of door een nare valpartij. Wat te doen bij botbreuken, maar ook daarin nemen we de reanimatie mee. Het is geen eindexamenonderdeel, want ze moeten uiteraard aan het einde van een cursus wel examen doen. En worden dan ook met een certificaat beloond. En de reanimatie doen we erbij, omdat wij vinden dat dat een heel belangrijk onderdeel is. Maar dat is geen examenonderdeel. Uh, dat jongeren kinderen leren reanimeren, dat is een, een, Nederland breed is een hot item, hè? Dat is een heel hot item, maar het is ook uh, aangetoond... dat als er binnen zes minuten na een hartstilstand wordt gestart met uh, reanimatie... dat dat een aanzienlijk verschil kan maken. Ja. Wat voor verschil? Dat kan uh, duidelijk levens redden... en dat kan in sommige gevallen tot 70% meer kans op overleving... in goede gezondheid betekenen. Dus een groot verschil tussen leven en dood? Absoluut. Ja. Maar uh, ik weet toevallig dat de borstkast bij een volwassene moet 5 tot 6 centimeter worden ingedrukt. L Lukt dat kinderen? Want daar moet je er behoorlijk wat kracht voor uh, zetten. Ja, nou wij hebben vandaag een pop meegebracht met daarbij wat computersoftware waarbij we dat kunnen meten. En uh, tot onze grote verbazing is uh, uh, vanaf een leeftijdscategorie ongeveer 9 jaar uh, een kind heel goed in staat om de, die diepte te behalen. En uh, ja, ik begon even dat het een uh, Nederland-breed reanimatie door kinderen dat het een uh, hot item is. Uh, we hebben laatst een wereldkampioenschappen gehad in, uh, in reanimeren door jongeren. Ben je daar toevallig ook bij geweest in Arnhem? Nee, daar ben ik niet bij betrokken geweest. Maar het is er wel gelukt hè? Ja, dat vind ik heel mooi. Ja, het wereldrecord is gebroken. En met name de docenten of de nederleerlingen in Van Limburg... die deden hun uiterste best. Hoe, het, hoe is de belangstelling voor de kinderen in Zandvoort... voor deze jeugd-HBO? Vandaag heb ik ontzettend veel enthousiasme gezien en heel veel kinderen die ook heel erg gemotiveerd zijn geraakt door de verhalen die wij kunnen vertellen. Okay. En dat is erg leuk om te zien. Dus ja. ik hoop dat daar een hoop aanmeldingen uit naar voren komen. En dat we de leerlingen ook daadwerkelijk kunnen gaan opleiden. Dat zou fantastisch zijn. Dus dan een eigen hier in Zandvoort jeugd-HBO les. Ja, dat zou top zijn. Ja. Wel, hoeveel mensen heb je nodig, kinderen? Nou ja, het, het moet een beetje de moeite waard zijn, maar wij zijn blij met elke aanmelding. Dus uh, ik hou zelf altijd een minimum van vijf leerlingen aan. En alles wat we extra hebben, dat zou fantastisch zijn. Oké, okay. dus Marlies komt straks lesgeven in, uh, in Zandvoort. Als ze mij daarvoor willen hebben, omdat ik hoor natuurlijk officieel bij een andere afdeling. Maar daar sta ik zeker voor open, absoluut. Moet je, als je bij de Rode Kruis vrijwilliger bent en je geeft aan de jeugdles daar ook weer uh, aparte instructeurscursus voor volgen? Nee, jeugd EHBO mag je geven op het moment dat je zelf een gecertificeerd EHBO-er bent. Dus er hoeft geen kaderinstructeur uh, voor te zijn, maar je moet wel zelf gecertificeerd EHBO'er zijn. Nou heb je het over hele heftige zaken als reanimatie, onderdeel van de EHBO, maar een eenvoudig verbandje leggen. Een leuk vingerverbandje bijvoorbeeld. Dat, dat, wordt dat nogal wel gedaan? Dat is uh, de basis wat ze leren. Oh. <lacht> ja. Ja. Lijkt me toch ook wel een beetje handig. Hoewel een, een beetje pleisterwerk, uh, komt het daar nou nog wel voor dat verbanden leggen? Ja, dat gebeurt nog heel, ja eigenlijk ontzettend veel. Oh. Ja, er zijn natuurlijk genoeg valpartijen. Kinderen vallen met de fiets, halen knieën open. Pleisters zijn dan niet groot genoeg, dus dan gooien we er een verbandje omheen. Uh, steunverbandjes voor mensen die kneuzingen hebben om polsen of enkels of knieën. Ja, het gebeurt nog heel veel. Ja. Nou, uh, helemaal duidelijk. Dankjewel Marlies. En uh, uh, veel succes hè, met de jeugdafdeling. Is er eigenlijk een jeugdafdeling in de Zandvoort? En er is een jeugdafdeling, maar daar kan wel een klein beetje extra animo voor. Dus absoluut mensen, als je zin hebt, kom er lekker bij. Leuk. Een hele mooie laatste oproep, dankjewel. Goed, terug naar jou, Rob. Ja, waar kunnen ze zich aanmelden, dan, Benno? Oh ja, ja Marlies, uh, goede vraag. Uh, Rob Vrie vraagt: uh, waar kunnen ze zich aanmelden? Dat kunnen ze doen bij het Rode Kruis aan de Nicolaas Beetslaan in Zandvoort. Is er nog een website dat je weet? Oeh, dat is een hele goede vraag. Ik ah, dat zal toch wel, dat zal toch wel. Twijfel. Wat? Rob, jij, jij bent van alles op de hoogte, wat denk jij? Het zal wel RodekruisZandvoort.rel zijn, of niet? Dat denk ik ook wel, dat is ja. is zoiets. Ja. Toch. Goed. Nou, gaat helemaal lukken. Uh, Oké, okay. dankjewel Benno. Heel veel plezier daar nog. En ik kom we straks weer bij je terug. Is dat goed? Ja, is prima. Uh, Oké, okay. tot straks. Benno Veugen, live vanaf de Lineerstraat, nummer 2. De vijfde hulpverleningsdag. Nog een half uur te gaan al daar. En hij zal vast nog wel wat mensen voor de microfoon krijgen, denk ik zo. Hier is Doe Maar in Doris Day. Ik ken een hele tentje. Daar speelt een prima band. Heeft nog altijd een van de leukere platen van deze Nederlandse groep. Doe maar, wat waren ze populair in de jaren 80. Jullie horen ze met de single Doris Day. Het is vier minuten overal vier. We juist, althans Ben Veugen met uh, iemand van het uh, Rode Kruis afdeling Zandvoort. En de website, ja, ik heb het even opgezocht. Hè? Ik zei www.roodekruissandvoort.nl. Bijna goed. Het was www.hetroodekruissandvoort.nl. Dus de website van het uh, Rode Kruis Zandvoort, www hetrodenkruiszovoort.nl dus Zijn we nu toegekomen aan de evenementagenda... de evenementen die de komende dagen plaatsvinden... En we beginnen meteen met morgen. Want morgen kun je genieten in het Holland Casino van Live Entertainment... met de optreden van Jess Capade. Geniet van de heerlijke muziek van Jess Capade. De dresscode is stijlvol en verzorgd... en de altreevoorwaarden minimaal 18 jaar... en een geldig legitimatiebewijs verplicht. Holland Casino vind je aan het badhuisplein nummer 7... en de aanvang van dit alles is om 4 uur. En het duurt tot ongeveer 8 uur in de avond. Dan gaan we de natuur in, ook op zondag 29 juni, morgen dus. Want kom de natuur ontdekken en beleven... tijdens het Nationaal Park Zomerfestival. Er is van alles te beleven in het Nationaal Park... Kom vanaf 11 uur tot 4 uur naar het nieuwe bezoekerscentrum De Kennen en naar de buitenplaats Elswoud voor een afwisselend programma. Iedereen is van harte welkom dus morgen in het Nationaal Park. Ook morgen en dan in Zandvoort de 10.000 stappen van Zandvoort. Na het succes van vorig jaar kunnen Zandvoorters en andere geïnteresseerden... maandelijks deelnemen aan een gezellige en tevens ook sportieve wandeling... in en rond Zandvoort. Locatie van dit alles is Anytime de Oude Halte aan de Vonderweg 2B. En de aanvang is om 10 uur in de morgen, morgenochtend dus. En hou je van Tango? Nou, dan moet je zijn bij Meijer aan C. Want uh, daar vindt morgen LKBCO plaats. Van 5 uur s middags tot 10 uur s avonds, of misschien wel ietsje later, zal DJ Wim ook dit jaar weer sfeervolle, warme en passionele swingende tango's laten klinken. Dat is allemaal morgen bij Meijer aan Zee. Ook morgen en dan op het Bataasplein naast het Holland Casino, zal weer de antiquarische boeken- en kunstmarkten in Zalfoort plaatsvinden. Er is van alles te zien en te koop vanaf 10 uur tot 5 uur. Uit heel Nederland komen de antiquaren naar Sanford toe... om hun mooiste boeken tentoon te stellen en eventueel te verkopen. Dat is morgen op het Badhuisplein. Ook morgen de hele dag in het centrum van Sanford, de gezellige zomermarkt. Met heel veel leuke attracties, straattheater, muziekshows en nog veel meer. Gewoon weer leuk voor jong en oud. De aanvang is om 10 uur en de kramen zullen ditmaal iets eerder worden weggehaald in verband met de voetbalwedstrijd Nederland-Mexico... die natuurlijk om 6 uur morgenavond gaat plaatsvinden. Dan ga je morgen natuurlijk ook nog naar het circuit toe... want daar is Italia Sanford. zoals Suarez er ook zijn. Om te bijten in een Italiaanse auto moet je gewoon gaan kijken. Als er een evenement in Nederland is... dat de harten van de Italië-liefhebbers sneller laat slaan... dan is het wel Italia aan Sanford. Ook dit jaar heeft de organisatie weer een fantastische auto- en lifestyle-evenement voor het hele gezin te bieden. Een uitgebreid programma met auto's en motoren op het circuit wordt daarbij afgewisseld met ontspanning en entertainment op de paddocks. Dat is dus morgen de hele dag op Circuit Park Zandvoort. Dan gaan we nog even naar 4 juli, want dan hebben we uh, lounge, de Langsclub Club in Café Neuf aan de Haltestraat. Tijdens de Jessie Lounge Club en Jam Session... treden er elke keer weer verschillende artiesten op... in dit gezellig Art Deco Café Nuf aan de Hotsestraat. De aanvang van dit alles is dus op 4 juli, vrijdag, volgende week vrijdag... om 9 uur in de avond. Ook vanaf 4 juli, het hele weekend dan, he, van 4, 5 en 6 juli... dan zal er voor de 24e maal de populaire Marsers Weekend georganiseerd worden... De hoofdrol tijdens dit evenement is de wereldberoemde invitatierace... voor de beste Formule 3-coureurs van Europa. Deze rijders zullen strijden om de titel Masters of Formula 3. En dan kan je ook gaan dansen, volgende week zaterdag Dancing in the Streets. Het start allemaal in het centrum van Sanford om 8 uur s'avonds. En er zullen heel veel bekende DJ's een uh, optreden gaan geven. En wie weet, misschien zit Nederland dan wel in de kwartfinale, hè? Heb je en uh, Dancing in the Street en de kwartfinale van Nederland. Ik ben heel benieuwd hoe ze dat gaan oplossen. Iedereen is dan weer happy. Al vanaf 12 uur ja, maar... schakelen we bij CFM Live met Benno Veugen... die bij de caserne staat in Nieuw-Noord aan de Lineerstraat nummer 2. Vandaag de vijfde hulpverleningsdag. Hij is bijna ten einde, want hij duurt tot 4 uur vanmiddag. En mijn vraag aan Benno, is iedereen daar happy of niet? Ja, iedereen is zeker happy euh, en euh, misschien denk... leo van de Brandweerwinkel.nl ook wel. Want Leo, heb je een uh, leuke en gezellige, maar ook, uh, ja, het is daar dus zonder commerciële business, die Brandweerwinkel. Ja. ook een uh, vruchtbare middag gehad? Ja, ik heb een hartstikke vruchtbare middag. Altijd een beetje reclame ook voor ons. Dus uh, zulke open dagen worden wat heel vaak uitgenodigd. Dus dat altijd heel erg leuk, gezellig, zweervol. Ja, gewoon uh, blij altijd ja. voor kinderen. Maar even voor de duidelijkheid, Brandweerwinkel. Waar, uh, waar staat dat voor? Wat, wat leveren jullie? We leveren eigenlijk alles wat met 112 te maken hebben. Dus je kan niet zo gek bedenken of we hebben het van helmpjes tot kleding, tot uh, borduring, bedrukkingen, alles. Ja. Maar vandaag sta je vooravond met uh, speelgoed? Ja, vandaag met speelgoed. Omdat ja, open dag trekken ook heel veel kinderen aan. Dus dan uh, nemen ze zoveel mogelijk mee voor de kinderen. Van autootjes tot uh, ja, kinderbakjes, brandweerbakjes, helmpjes erbij, terugtassen, alles. En kinderen zijn nog steeds gek uh, op uh, dit soort uh, uh, speelgoed? Ja, nog steeds wel. Je merkt wel dan af en toe verschil. Uh, nou zijn we dan bij de brandweerkazene. Maar dan merk je toch dat de politie wel harder gaat. Want de politie erbij staat. Dat is altijd gekke. Ja, wel een heel verschil, hè? He? Ja, dat is altijd heel raar, ja. Want die zou zeggen: zeggen, nou brandweer dan... De ouders zie je ook vaak pushen van... Nee, het is maar de brandweer, brandweer. Maar kies het toch voor die politiewagen. Nee, ja. Oké. Okay. <laughs> uh, Leo, wat, wat, wat is nou het, het, uh, zeg maar het nieuwste op de, wat op de markt is... waar kinderen erg gek op zijn? Cadeautip. Uh, ja, cadeautip is vaak, uh, net zoals nu, is de nieuwe de brandweertent. En dan de nieuwe brandweerpakjes. Die okay. kleedpakjes eigenlijk. Een carnaval is natuurlijk helemaal hot item, maar deze zijn ook, uh, die gaan vrij hard. Kinderen die verkleden zich nog steeds graag? Ja, heel erg graag. Ja. Gelukkig wel. Ja, voor ons wel dan. Ja. <laughs> um, je staat nu hier op Zandvoort. Je, je bent uitgenodigd, zei je net. Um, en morgen? Morgen staan we op open dag in uh, Gemert. Dat is dan 90-jarige bestaan van de, de brandweerkorps daar. En zo. En we hebben ook een heel groot evenement gehouden van 10 tot 5. En zo reis je het hele land door? Zo reizen je heel het land door, ja. Tot met, uh, meestal tot uh, half juli. En dan stopt het weer. En dan gaan we in augustus, september, oktober weer verder. Ja, ja. En, en ik neem aan, brandweerwinkel.nl, dat is ook een webshop? Ja, dat is ook een webshop, die uh, brandweerwinkel.nl, ja. Daar staan Wat? eigenlijk alle... En alle, ja, je kan zich dus geen niet bedenken of we hebben het. Ja. Ja. Want het is niet alleen uh, speelgoed, hè? Je... Nee. nee, het is, het is het, het, van kleding uh, alles. Ja, hebben ja, echt van brandweerpersoneel. Ja, brand en personeel, maar ook heel veel particulieren. Er zijn ook heel veel mensen die brandwachters zijn of brandmeesters zijn. Of uh, BHV'ers of verkeersbeveiligers, weet je wel. je nou niet bevoegd verkeersregelaars, dat soort dingen. Autobordjes verkopen, we stickers maken, we, alles doen we zelf. Ja. Oké, okay, nou, uh, in ieder geval dank voor je komst en uh, toelichting. En Rob uh, loopt hier allemaal op zijn eindje. Uh, het is natuurlijk uh, op kwart voor vier. En, dankjewel Leo. En uh, Leo terug naar zijn winkel natuurlijk. Want, uh, <laughs> ja, ja. Voor de laatste klanten. En, um, en wij gaan hier opruimen. En dan is het uh, deze Hulpverleningsdag Zandvoort alweer daar. Ja, nog even een vraagje aan jou. Benno, had jij ook uh, vroeger, uh, ik had vroeger altijd van uh, Playmobil, had ik zo'n brandweerauto. Daar was ik helemaal dol mee. Oh. Ja, echt waar. Nou, in mijn tijd hadden we Lego uh, erop. En uh, ik kan me niet herinneren dat ik daar brandweerautootjes uh, van kon maken. <laughs> nou, oké. Okay. Hé, hey, Benno, je bent uh, vandaag de hele dag uh, aanwezig geweest bij de Hulpverleningsdag. Ja, hoe heb jij de, de dag ervaren? Nou, het is uh, heerlijk. Het is uh, een uitstekende locatie. Lekker veel ruimte en gezellige mensen. Oude bekenden gesproken. Dus uh, wat mij betreft uh, volgend jaar weer. Ja, zijn er met name de hulpverleners die vandaag uh, op die dag uh, afgekomen zijn. Ook, of ook heel veel uh, mensen uit Zalvoort en omgeving. Ja, met name de mensen uit de omgeving en vooral gezinnen. De kinderen vinden dit geweldig. Je hoort steeds de sirene. Dat is dan zo'n rotjochje die even aan die knoppen mag zitten. En dan, uh, dan is het weer uh, een dag helemaal goed. Oké, okay, Benno, dankjewel hè, voor je bijdrage. Graag gedaan. En jij komt euh, naar de studio toe, aan de Tolweg. Ja, natuurlijk, alles inleveren, hè. Kijk, helemaal goed. Zie ik je zo meteen. Dankjewel, Benno Veugen, vanaf locatie Lineastraat nummer 2. Notre vieille terre est une étoile. Où toi aussi tu brilles Je viens te chanter la balade, la ballade.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 La balade des gens heureux Comme un chœur dans une cathédrale Comme un oiseau qui fait ce qu'il peut Tu viens de chanter la balade Lekkere Franstalige muziek op de, de zaterdagmiddag de bij Soft op zaterdag. Door de fonte, Freddy Biesse en La Ballade, la ballade de Chancerie. Ja, volgende week gaat hij beginnen. De Tour de France, de grootste wieleronde van het jaar. Vandaar wat Franstalige muziek. En hier is Charlie Ritz en de most beautiful girl in the world. Hey, did you happen to see? And if you did, what? was de single van Charlie Ritz and the most beautiful girl in the world het is acht minuten voor vier uur worden nog twee platen in het tweede uur van soft op zaterdag en daarna ben ik er nog één uur lang tot aan het nieuws en weer van vijf uur en in het laatste uur hebben we natuurlijk om half vijf onder meer het dier van de week en nog vele andere onderwerpen en heel veel lekkere muziek graag tot zometeen was een wat minder bekend plaatje van The Three Degrees. We kennen ze natuurlijk allemaal onder meer van dit. You're a dirty old man. Maar deze mag er ook best wezen. We gingen terug naar de jaren 80. inderdaad met de single The Heaven I Need. Zo is het alweer vier minuten voor vier uur geworden inderdaad. Zo meteen het derde laatste uur van Zandvoort op zaterdag. Graag tot zo meteen. Soon. Yeah. Yeah.